6 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Tilburg heeft bij het binnengaan van een pand in de stad twee waarschuwingsschoten gelost. In het gebouw waren veel mensen aanwezig die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer. Na het tweede waarschuwingsschot werd er wel naar de agenten geluisterd. Alle aanwezigen zijn gefouilleerd, maar voor zover bekend is niemand aangehouden niet duidelijk is waarom de politie naar het gebouw ging. In de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie gisteravond 23 mensen aangehouden. In de wijk gold een noodbevel nadat politiemensen en auto's waren bekogeld met stenen. Rond middernacht was het weer rustig in Overvecht. Op Sint-Maarten gaat vanaf vandaag een groot deel van het uitgaansleven op slot. Alle discotheken, bars en koffiehuizen moeten tot eind van de maand dicht. Alleen restaurants mogen openblijven tot 10 uur s avonds, heeft de minister van het Toerisme en Economie bekendgemaakt. Volgens haar kent Sint-Maarten een erg zorgwekkende stijging... van het aantal coronabesmettingen. Afgelopen week namen de besmettingen toe van 74 naar 150... Op de Maas tussen de dorpen Kessel en Reuver is gisteravond urenlang gezocht naar een vermiste man. De hulpdiensten zetten sonarapparatuur en duikers in, maar vonden niemand. De politie denkt dat de drenkeling is overleden en gaat later vandaag verder met een bergingsactie. Zuid-Afrikanen mogen vanaf morgen weer alcohol en tabak kopen en naar het café of restaurant gaan. Een groot deel van de coronamaatregelen in het land wordt dan opgeheven. President Ramaphosa zegt dat de piek in coronabesmettingen voorbij is. Het weer? Het is een graad of 18 en het kan wat mistig zijn. Later vandaag wordt het opnieuw broeierig warm... met smiddags vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen in korte tijd, hagel- en zware windstoten. Het wordt 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB.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 I'm MUZIEK Wat heeft ermee? dream could look at me How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems? Do, still you. It's all a dream. How can we hang on to van antwoord ook op internet www.zfmzandvoort.nl I just you know.